12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Ewout Geneman stopt met het presenteren van kinderprogramma's bij de AFRO... om nog meer Grote Mensen TV te kunnen maken. Verder een mediaforum, vandaag met Joeri Albrecht en Paul van der Lucht. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag, het conflict tussen PostNL en de pakketbezorgers is opgelost... De commissie Wijfels stelt consument centraal bij banken. En arrestaties in Rome vanwege corruptie bij de bank van het Vaticaan. De regen trekt via het oosten weg. Vanmiddag is het wat droger. Breekt soms de zon door, vooral in het westen. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen overdag veel bewolking, maar van tijd tot tijd ook wat zon. Blijft zo goed als droog bij 16 tot 19 graden. Zondag nog meer zon, weinig wind en maxima van 17 tot 21 graden. PostNL heeft een akkoord bereikt met FNV-bondgenoten... en vertegenwoordigers van de actievoerende pakketbezorgers. Het postbedrijf had een conflict met de bezorgers... die als zelfstandigen voor PostNL werken. De stakende chauffeurs protesteerden onder meer... tegen de nieuwe, lagere tarieven voor de bezorging van pakketten. Daardoor bleven de afgelopen dagen... tienduizenden pakketjes bij de distributiecentra liggen. Volgens een woordvoerder van PostNL... wordt het akkoord nu voorgelegd aan de achterban. Hij wilde verder niks zeggen over de inhoud. De consument moet weer centraal komen staan bij de banken. Een hypotheekpolis of een pensioenproduct moet simpel en standaard zijn... zodat klanten ze kunnen vergelijken. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-bankier Herman Wijfels. Het resultaat, het rapport van de commissie Wijfels is vanochtend gepresenteerd. Banken moeten hun reserves versterken, zodat ze niet opnieuw kunnen omvallen. En het andere is dat als gevolg van onze voorstellen... mensen als belastingbetaler niet meer zullen hoeven op te draaien voor problemen die eventueel in het bankwezen ontstaan. Gisteren werd al bekend dat toekomstige huizenkopers... meer spaargeld in de woning moeten gaan stoppen. Als het aan de commissie ligt tenminste. De hypotheek moet worden beperkt, zegt Wijfels... tot maximaal 80% van de waarde van de woning. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat een verstandig plan... waar we wel de tijd voor moeten nemen. Nee, maar je moet je ook niet verwachten... over een veelheid van ingewikkelde onderwerpen. Oppositie en coalitie. Het was een goed gesprek. Het was ook een inhoudelijk gesprek. En we moeten kijken of we ergens komen. Ja, maandag weer verder. Maandag gaan we door. Dat is op zich ook altijd een goed teken. Dat is heel constructief. Ja, ja dit is iets wat we zo meteen wilden laten horen. Dit was niet uh, Dijsselbloem. Um, over de commissie, de commissie Wijfels... die vanochtend dus dat rapport heeft gepresenteerd. In augustus komt uh, minister Dijsselbloem met een reactie op de voorstellen. Zal je ook zeggen wat er met de tafelzilver... de staatsbanken, ABN en SNS moet gaan gebeuren. Nu aan de lijn Chris Buink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Buienk, banken moeten veel sneller voldoen aan de nieuwe bankenregels... om buffers te verhogen, anders dan mogen ze niet meedoen aan de bankenunie. Wat vindt u daarvan? Ik begrijp... Uh... ...van de commissie, want we hebben allemaal behoefte aan stabiele en sterke banken. De commissie zegt erbij dat dat dan wel in Europees verband moet gebeuren... ...dus niet in landen apart, uh -huh. samen optrekken in Europa... Uh, en de commissie zegt er ook terecht bij dat we uh, wel moeten uh, uh, opletten... dat uh, banken in business kunnen blijven met het verlenen van kredieten... aan uh, bedrijven, en hypotheek, aan burgers. Denkt u dat Nederlandse banken in business uh, kunnen blijven? En, en, en het zal lukken om uh, sneller dan gepland aan die regels te voldoen dat het samen gaat? Uh, de banken hebben daar al een, uh, uh, veel bereikt. Uh, en nogmaals, uh, op de verdere weg naar... Uh, die, uh, die versterken, van de, versterken van de buffers moeten we uh, tegelijkertijd aan het besteden aan het ophalen van de winkel. Mm -hmm. Ja, maar gaat het zo lukken om, om, om dat sneller te doen wat uh, Wijfels wat zegt? Nou, in de eerste plaats moeten we in Europa nog maar zien of we daar met elkaar afspraken over kunnen maken. Ja, u zegt eerst uh, maar eens gezamenlijk met andere landen bekijken als dat lukt. En, en dat adviseert de commissie ook, dat vind ik ook verstandig. Ja. Het andere onderdeel wat gisteren uh, naar buiten kwam... huizenkopers, die, die moeten 20% van de waarde van het huis aan eigen geld meenemen. Dus als je dan een huis op het oog hebt van, uh, nou ja, laten we zeggen 2 ton... Dan, dan moet je 40.000 euro achter de hand hebben. Wat vindt u ja. daarvan? Nou, ik ben blij dat de commissie uh, erbij zegt dat uh, Herman Wijvels vanochtend... als ik op de persconferentie goed geluisterd heb... een termijn van 10, 15 jaar genoemd heeft... Dan kan je sparen voor die 40.000 euro. Ja, dan hebben we de tijd om ons daarop voor te bereiden. Ja. En dat we uh, daarbij niet alleen kijken naar de koopmarkt... Uh, waar dit best een verstandig voorstel op termijn kan zijn... maar ook moeten zorgen dat je dan uh, een veel breder aanbod van huurwoningen krijgt. bijvoorbeeld. Dus het, wat we daarvoor nodig hebben, en daarom is het heel goed die periode te nemen... is een integrale aanpak van de woningmarkt in Nederland. Ja, want 40.000 euro, ja, niet iedereen heeft dat zo natuurlijk op de plank liggen... om, uh, om een huis van, van twee ton te kopen. Nee, daar moet je in die, tegen die tijd, maar nogmaals, het is niet voor nu, maar voor straks... Uh, dat voorstel moet je de tijd hebben om, uh, om te sparen. En dan moet je ook de tijd hebben om uh, in een andere goede woning, bijvoorbeeld een woning, te wonen. En die moet er dan ook maar net zijn. Dus hier is echt een integrale aanpak nodig van de Nederlandse woning. Uh, daar moet lang over nagedacht worden nog. Uh. Uh, die moet niet zozeer lang over nagedacht worden. Er moet uh, consistent aangepakt worden op ja. een breed front. Okay. Banken hoeven niet gesplitst te worden, zegt de commissie. Bent u daar opgelucht over? Nou, de commissie geeft daar hele goede redenen voor uh, om banken uh, niet te splitsen. Want het is voor bedrijven bijvoorbeeld van belang lang dat een uh, bank... Een breed dienstenpakket kan, uh, kan aanbieden. Bijvoorbeeld ook, de commissie wijst erop, om Nederlandse bedrijven internationaal in uh, hun internationale ambities te ondersteunen. Mm. Uh, en verder uh, adviseert de commissie om wanneer uh, het aandeel aan bepaalde echt heel erg risicovolle activiteiten boven een bepaald percentage uitgaat, navolging van de Europese Commissie LIKANE, om daar dan wel uh, goede maatregelen uh, voor te nemen, zodat uh, het niet de spaarders en uh, de andere klanten zijn die er dupe van kunnen worden. Ja, dat is duidelijk. Chris Buink van de Nederlandse Vereniging van Banken, dank u wel. Bij de bank van het Vaticaan in Rome zijn drie mensen gearresteerd. Een hoge geestelijke, een geheim agent en een beurshandelaar. Die worden verdacht van corruptie en oplichting. Correspondent Rob Zoutberg nu, Rob, waar worden ze van verdacht? Het gaat allemaal om corruptie en witwaspraktijken. Alle aandacht gaat naar monsignor Nuncio Scarano. Hij zou opdracht hebben gegeven aan een geheim agent om 20 miljoen over te brengen voor vrienden... van een bank naar Zwitserland, naar Italië toe. En daarvoor schakelde hij een geheim agent in... die daarvoor 400.000 euro ontving. Die vloog echt met zijn privéjet van Zwitserland naar Italië... voor het overbrengen van dat geld. Ja, Het is echt allemaal uh, zo uit de film van The Godfather. Althans, zo lijkt het. Ja, het klinkt als een filmscenario. Uh, die, die Scarano, die, die hoge geestelijke, die, die wordt al langer verdacht, hè? Ja, hij heeft al uh, twee weken de lamp op, op zich gericht. Hè. Twee weken geleden is hij in staat van beschuldiging gesteld... door uh, hier het OM van Rome, die die bank van het Vaticaan aan het onderzoeken is. Scarana zou de afgelopen jaren zeker 600.000 euro hebben weggesluist... bij die bank van het Vaticaan, hè, waarbij die verbonden in, waaraan hij verbonden is als accountant. Hij zou 600 euro hebben geruild voor cheques... En deze Scarano die stond binnen het Vaticaan ook al bekend als Monsignor Cinquecento, eh, Monsignor 500. Omdat hij altijd briefjes van 500 euro bij zich had en die ruilde dus voor cheques. Ja. Paus Franciscus uh, uh, die heeft bij zijn aantreden al uh, gezegd dat misstanden binnen het Vaticaan uh, op dit terrein moeten worden aangepakt. Uh, met deze aanhoudingen kun je zeggen dat uh, de grote schoonmaak is begonnen. Ja, heeft dat natuurlijk al eerder bij dat instituut voor religieuze zaken, zoals de bank van het Vaticaan wel bekend staat, een vriend neergezet die daar toezicht moet gaan houden op die bank. Uh, en nog deze week een commissie van kardinalen geïnstalleerd die die hele bank moet gaan doorlichten. En ja, dit is het logische vervolg, zou je bijna denken, hè? want nu is dus de schoonmaak begonnen bij deze bank, ook bij deze bank van het Vaticaan en Vaticaan trek je al bijna dus de conclusie dat ook geen bank, zelfs niet bij het Vaticaan, nog heilig is. Rob Zoutberg, dankjewel. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Een delegatie van het kabinet heeft gisteravond met D66 en GroenLinks gepraat over de bezuinigingen. Het heeft nog weinig concreets opgeleverd. Vincent Rietbergen vroeg aan minister Ascher of het gesprek iets heeft opgeleverd. Nee, maar je moet je ook niet verwachten over een veelheid van ingewikkelde onderwerpen... Uh, oppositie en, uh, en coalitie. Het was een goed gesprek. Het was ook een inhoudelijk gesprek. En we moeten kijken of we ergens komen. Ja, maandag weer verder. Maandag gaan we door. Dat is op zich ook altijd een goed teken. Dat is heel constructief. Uh, we hebben alle onderwerpen een beetje verkend. We hebben gekeken wat daarvoor nodig is. En uh, we gaan volgende week verder. Welke dingen staan er nou heel concreet op de agenda? Heel concreet eigenlijk twee hoofdonderwerpen. Hoe gaan we om met, uh, met de kindregelingen? We gaan van een weerwar aan kindregeling, elf in totaal, naar vier... Maar er hoort ook een bezuiniging bij. Uh, en tegelijk willen we ook allemaal graag iets doen voor de, voor de kinderopvang. Dat is één hoofdonderwerp. Ander andere hoofdonderwerp gaat over het onderwijs. U weet dat de regering een sociaal leenstelsel wil invoeren... om het geld ten gutsen te laten komen van de kwaliteit van het onderwijs. Uh, daar zijn D66 en GroenLinks op zichzelf ook voor. Maar daar hebben ze natuurlijk ook hun eisen bij. Dat zijn de twee hoofdonderwerpen. Het gaat natuurlijk niet over het geheel van de begroting. Het gaat over een aantal deelonderwerpen waar we gewoon op kunnen samenwerken. Omdat de plannen van de coalitie... Uh, en de ideeën van d 6 en GroenLinks, mh, redelijk dicht bij elkaar, lijken te liggen. En die gaan we nu verder bij elkaar brengen. u ze nou ook te paaien, ook meteen voor, voor de 6 miljard van Augustus? Nou, we proberen eerst maar eens te kijken of we het eens kunnen worden over twee belangrijke inhoudelijke onderwerpen. Uh, wat er dan verder nog meer bij komt kijken, moeten we afwachten. Maar dat, die twee zaken moeten we echt los zien van elkaar. Uh, die moet je los zien van elkaar, hoewel het natuurlijk wel mee te maken heeft. Uh, die kindregelingen leveren ook geld op voor de begroting. Uh, dus het staat natuurlijk nooit los van elkaar. Constructief, maar toch is er bij de oppositie nog te weinig draagvlak om echt te gaan onderhandelen met u. Nou, ik eh, dacht dat we hadden onderhandeld, maar het zal wel een definitiekwestie zijn. Dat de waren minister Dijsselbloem en minister Arsje in bijdrage van Vincent Rietbergen. Vier eerste Kamerleden hebben zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de Senaat. Met de namen die eerder deze week al bekend werden, is ook nog die van oud-PVDA-minister Ter Horst gekomen... De drie andere kandidaten zijn Ankie Broekers van de VVD... Marijke Lindhorst van de PvdA en Hans Franke van het CDA. De Eerste Kamer zal dinsdag een keuze maken uit die vier. Die wordt dan de opvolger van VVD. De Graaf die vorige week zijn vertrek aankondigde... vanwege de commotie rond de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander. Staatssecretaris Kleinsma wil jongeren met een uitkering laten herkeuren... Wie kan werken moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. Tot het zover is krijgen de jongeren een bijstandsuitkering. Kleinsma voor de ministerraad. Ja, ik ben er nogal van dat iedereen mee kan doen. En uh, ja, nou ja dat, dat vind ik alleen maar heel plezierig. En de werkgevers hebben nu voor het eerst gezegd, dat is dus op basis van het sociaal akkoord, dat vind ik een groot goed, dat zij plekken voor deze mensen ook gaan realiseren. Dus dat is mooi. Door de maatregel zal een aantal huidige waarjongens er erin inkomen op achteruit gaan. Hoeveel, dat verschilt van geval tot geval. We beginnen op 1 januari 2015 op een heel rustige manier, zei Kleinsma nog. Volgens Kleinsma zijn er van de 230.000 jongeren met een waarjongenuitkering uitkering 40.000 volledig en blijvend gehandicapt. Die 40.000 blijven recht houden op een waarjongenuitkering. De maatregel moet op termijn een besparing van 1,2 miljard euro opleveren. De onderhandelingen over een nationaal onderwijsakkoord zijn mislukt. De bonden zijn het niet eens met de nullijn voor leraren. Er zouden ook afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van het onderwijs. De bedoeling was dat er voor het zomerreces een akkoord zou zijn. Dat is volgens vakbond CNV Onderwijs niet meer haalbaar. De bal ligt helemaal bij het kabinet op dit moment. Als zij met een mooi voorstel komen over salaristijging van het onderwijspersoneel... dan zijn wij nogmaals bereid om aan tafel te komen. Dat wil niet zeggen dat het akkoord er dan ook komt... want het moet echt al een substantiële uh, verhoging zijn van het uh, salaris. Dus dat wachten we af. Algemene Onderwijsbond, AOB, was eerder al gestopt met gesprekken over een onderwijsakkoord. Sport. Een dag voor het begin van de Tour de France laat Lens Armstrong weer eens van zich horen. In een interview met Le Monde, de Franse krant, benadrukt hij nog maar weer eens... dat het winnen van de Tour niet mogelijk is zonder doping. Gio Lippens, nu op Corsica, waar morgen die Tour start. Uh, Gio, wat wil Armstrong bereiken met deze uitspraken? Ja, of hij er echt iets mee wil bereiken, dat uh, waag ik te betwijfelen. Uh, hij is in ieder geval not amused dat hij niet uitgenodigd is. En dat had hij zichzelf natuurlijk ook wel kunnen bedenken. Dat hij niet uitgenodigd is voor de aankomst van de Tour straks over drie weken in Parijs. Want daar hebben, de, heeft de tourorganisatie alle oude renners die ooit de Tour hebben uitgereden... hebben ze uitgenodigd om daarbij te zijn. Want ja, het is de honderdste Tour, maar hebben ze er duidelijk bij gezet... Lance Armstrong is niet welkom. En ik kan me zo voorstellen dat Armstrong uh, ja, dit moment toch wil aangrijpen... om even duidelijk te maken dat het wat hem betreft uh, ja, dat het niet alleen... Uh, zijn probleem is, maar dat er veel meer mensen zijn in de wielersport die doping gebruikt hebben. En uh, ja, dat, dat, daarom zegt hij ook van je kunt de Tour gewoon niet winnen zonder doping. Maar hij heeft het eerder al geroepen hoor, in het interview met Oprah Daar heeft hij ook al gezegd van uh, dat dit niet te doen is zonder uh, het gebruik van doping. En eerlijk gezegd ook Rudy Kemna, een Nederlander, ploegleider van Argos Sumano, die liet zich eerder al in een interview uh, uit over het feit dat hij zijn twijfels heeft over het winnen van de Tour op een schone manier. Nou, ik denk dat we dat, dat we vooralsnog zeker niet schoon hebben. Niet, niet uh, dat we kunnen zeggen het is, uh, het, het is weg. Voor mij is een hele grote, een grote ronde, zoals de Tour, zoals de Vuelta, zoals de Giro. Uh, ik heb het geloof nog niet in dat dat uh, op, een, op een schone manier kan. Dat wil ik niet zeggen dat het, ik bedoel, ook wanneer je...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 Hij sluit wat dat betreft gewoon aan op Armstrong natuurlijk, die ook zegt. In de Tour, dan moet je tot het uiterste gaan met je lichaam. Je moet het uiterste, je moet, moet zoveel mogelijk zuurstof proberen in je spieren te krijgen. Zodat die spieren hun werk kunnen doen. Ja, en daar heb je nou eenmaal middelen voor nodig. En EPO is een van die middelen. Nou, op de Franse TV, daar werd vanmorgen dezelfde vraag gesteld aan Bernard Hinault. Is eigenlijk wel komisch. Kan de Tour geworden, eh, gewonnen worden zonder doping? Maar Hinault is de vragen over doping een beetje beu. We arrête d'en, là, aujourd'hui. Parce que j'ai autre chose à faire que de parler que du dopage. Voilà. Ah, we praten er ja, vandaag en niet meer over. Nino is weg. Ja, niet meer praten ja. over doping. Loopt hij zelfs weg uh, bij dat gesprek? Hij loopt gewoon weg uh, op tv voor de camera. Uh, ja, en dan, dan loopt hij uit beeld weg. Maar dat is wel een beetje typerend voor Bernard Rino. En we kennen hem allemaal als een echte ja, keienkop, uh, zoals je dat dan zegt. In het verleden natuurlijk, op het moment dat er stakers op het parcours stonden... die de Tour wilden tegenhouden. Ja, dan slaat hij gewoon de voorman van die stakers voor zijn gezicht. En uh, dan rijdt het peloton gewoon weer verder. Dat is Bernard Rino. Ja. Nog even terug naar Armstrong. Heeft hij nog meer dingen gezegd in Le Monde? Ja, hij probeert zich een beetje schoon te praten over. Hij probeert eigenlijk zijn eigen dopingverhaal een beetje te downplayen. Ook dat deed hij eerder bij Opera natuurlijk. Hij zegt uh, aan de ene kant van is het volkomen terecht dat uh, mij die toerzegers zijn afgenomen. Maar zegt hij, wie heeft nu de toerzegers geclaimd? Niemand toch? Niemand durft te roepen oké, okay, maar dan ben ik de winnaar. Op dit moment trouwens, ik kijk voor hem op de Franse tv... Opnieuw beelden van Armstrong en ook de uitspraken van Armstrong. Dus wat dat betreft is het ja, groot nieuws hier. Uh, hij heeft ook gezegd, dus niemand wil zich opwerpen als winnaar. En dat geeft gewoon aan dat al die anderen op dat moment ook doping hebben gebruikt. Hij heeft ook gezegd, dat hele USADA-rapport, dat deugt niet. Dat heeft het wielrennen niet verder geholpen. Want kijk maar eens naar wat er in Spanje heeft gespeeld. Dat Operation Puerto verhaal, dat is honderd keer ingewikkelder. En dat doet hij allemaal ja, om zijn eigen rol toch een klein beetje kleiner te maken dan wat hij uiteindelijk is. Met of zonder uh, Armstrong, in elk geval zonder uh, voorlopig. Gaat die honderdste tour morgen van start daar op Korsika? Dankjewel, Gio. Voetballer Melvin Platje lijkt een opmerkelijke transfer te gaan maken. Zijn huidige club NEC heeft een mondeling akkoord bereikt... met Nefci Baku uit Azerbeidzjan. Platje moet zelf nog wel overeenstemming bereiken met de club... die de afgelopen drie jaar landskampioen is geworden. De FC Groningen heeft Giuliano Wijnaldum aangetrokken. Verdediger komt transfervrij over van AZ. Die tekent in Groningen een contract voor twee jaar. Nu tijd voor Wijnand Zwaan. Dat betekent verkeersinformatie Wijnand. Ja, laten we maar beginnen met het uh, drama dat uh, A1 heet. De weg is al anderhalf uur dicht richting Amsterdam bij Muiden. De... Vechtbrug blijft maar openstaan en die moet nu handmatig naar beneden worden gedraaid. Gaat centimeter voor centimeter. Inmiddels 12 kilometer file vanaf Naarden. Nou ja, het groeit alleen maar. Dus omrijden is toch wel het beste vanuit Amersfoort. Dat kan vanaf Eemnes via Utrecht over de A27. Een stukje verder vanaf Muiderberg uh, ja, terug via Almere over de A6. Ook uh, ja, omrijders staan op lokale wegen uh, ja, hopeloos vast bij Muiden. De andere kant op, vanuit Amsterdam, kijkers naar die openstaande brug... tussen Diemen en Muiden, 7 kilometer, maar daar is de weg dus wel vrij. Op de A6 vanuit Almere, inmiddels 5 kilometer via de voorknoopend Muidenberg... maar verkeer vanuit Almere kan beter omrijden via EMS... vanaf knooppunt Almere over de A27... Nou, verder staan er nog wat kortere files in het midden van het land vooral. En eentje in het zuiden die wat langer is, de A58 vanuit Breda. Voorknopend Sint-Annebos, 5 kilometer. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Het conflict tussen PostNL en de pakketbezorgers is opgelost. Afgelopen dagen bleven tienduizenden pakketjes bij distributiecentra liggen. Die worden nu weggewerkt. Commissie Wijfels stelt consument centraal bij banken. En arrestaties in Rome vanwege corruptie bij de Bank van het Vaticaan. Een van de verdachten is een hoge geestelijke die bij de bank werkt als accountant. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Worden er misschien te veel communicatiedeskundigen en journalisten opgeleid? Een reactie van de opleiding Windesheim in Zwolle. In het mediaforum Jori Albrecht, is directeur van Debatcentrum debatcentrum de Bali... en Paul van der Lucht, directeur van RTV Utrecht. Het gaat onder meer over alle aandacht voor het wel en wee van Nelson Mandela. Kamerman Bram Jansen werkt voor persbureau AP. Hij staat al dagen te filmen bij het huis van Mandela. En vertelde daarover bij NOS op 3. Er is niks te vertellen. Ik, ik schreef ook ergens, geloof ik... Uh, Mandela is op dit moment de grootste nieuwsgebeurtenis in de wereld zonder nieuws. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De laatste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz is Wouter Zorg... en die komt uit Zaandam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Waarom blijft het zo stil bij de publieke omroep... ondanks de forse bezuinigingen? Waar blijven de protestacties? Volgens Albert Verlinden van RTL Boulevard... zou er wel eens een eind kunnen komen aan die stilte. Ik kan vanavond onthullen dat de omroepen op dit moment bezig zijn met een actie voor te bereiden. Uh -huh. Een grote publieksvriendelijke actie, zowel de regio omroepen als de nationale omroepen. Om het publiek ervan te overtuigen van jongens, dit geld zijn wij waard wat we op dit moment hebben. Ja. En de om en de, de politiek ervan te overtuigen dat ze niet verder bezuinig, uh, bezuinigd moeten worden. Nou, we hebben wat rondgebeld, maar zowel de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, als de NPO, de Nederlandse Publiek omroep, zeggen dat ze niet op de hoogte zijn van wat voor acties dan ook. Ewout Genemans stopt per 1 januari als presentator bij de AVRO. Beide partijen zijn in goed overleg tot die beslissing gekomen. De laatste presentatieklus van Genemans bij de AVRO... is het Junior Song Festival 2013. Ewout Genemans over de reden van zijn vertrek. Dat ik me eigenlijk voornamelijk wil richten op mijn bedrijf. Het gaat uh, heel goed daar nu. We hebben net, uh, ik heb het nog nooit gedaan gemaakt voor RTL 5. We gaan een nieuw programma maken voor RTL 5. En uh, ja, ik wil me daar uh, zeker het komende jaar gewoon vol op storten om te zorgen dat al die programma's goed gaan worden. Mijn tweede reden is dat ik bij de AVO nu eigenlijk voornamelijk jeugdprogramma's doe... en dat ik als presentator toch wel een volgende stap wil maken naar volwassen televisie. En uh, nou, de bij de AVO is daar op dit moment geen ruimte voor. Dus vandaar dat ik uh, ja, toch denk ik neem het heft in eigen hand en uh, ik stop er daarmee. En uh, nou, dan is het natuurlijk heel spannend wat er nu gaat gebeuren... Maar dan uh, ja, blijf ik in ieder geval niet uh, hangen in iets wat uh, dan tot de lang lange termijn niet goed is. Met zijn productiebedrijf maakte hij programma's als passie in de polder over Porno pornotalent. En natuurlijk die Maagde-show. Misschien dat de keurige Avro daarom een verdere samenwerking niet wilde? Nou, ik denk dat het wel lastig werd dat de programma's die ik produceerde door de onderwerpen... Uh, nou, soms wel eens haak stonden op de programma's die ik presenteerde... En tot nu toe zijn we er altijd met elkaar steeds uitgekomen, want dat is eigenlijk al na uh, twee jaar goed gegaan. Maar ik net vooral zelf dat het soms het contrast gewoon toch wel een beetje te groot werd. Dat je de ene dag een programma over Maagd aan het maken bent en de volgende dag sta je in een studio voor het Junior Song Festival. Dus ja, ik, ik moest daar toch een keuze in maken, vooral ook voor mezelf. En uh, ja, ben dan toch uh, voor mijn bedrijf uh, uh, gegaan. Enermans gaat zich nu, nu volstorten op dat bedrijf. En hij komt ook met nieuwe programma's. Deze zomer beginnen we met de opname van Buddy for Hire. Dat uh, wordt een real-life versie van de film Intouchables. Een jongere die niks met zijn leven doet, wordt een maand lang gekoppeld aan iemand die niks met zijn leven kan. En we gaan een heel spraakmakend nieuw programma maken. Uh, waar ik vandaag ook voor aan het opnemen ben. En uh, dat maken we volgende week bekend wat dat wordt. Bij de Dagblad van het Noorden redacties in Drenthe... is de helft van de redacteuren vandaag boventallig verklaard. Dat schrijft RTV Drenthe, de regionale omroep, op de website. Elf journalisten zouden hun baan behouden. De rest moet opnieuw solliciteren. Het gaat erbij om zeven verslaggevers... en vier leidinggevende functies op de kantoren in Assen, Emmen en Hogeveen. En verder wordt de bijlage-redactie van de krant opgegeven. Raken veel chefs hun baan kwijt. En verdwijnen ook de vaste fotografen. In totaal moet de NDC Mediagroep, dat is de uitgever van het Dagblad van het Noorden. 250 van de 750 banen schrappen wegens grote financiële problemen. We hebben gebeld met de NDC Mediagroep, maar die wil niet reageren op het bericht. Dan Nog meer ontslagnieuws. Radio 538 ontslaat 14 mensen. Dat is 5 van het totale aantal personeelsleden. Dat heeft de algemeen directeur Jan-Willem Bruggenweert aan adformatie bevestigd. De muziekzender kamp met een moeizame advertentieinkomsten... en moet daarom ook op personeel bezuinigen. De ontslagen vallen over de hele linie bij 538. Wat de dj's betreft is het volgens Bruggen weer toch een ander verhaal. Die worden voor een belangrijk gedeelte... namelijk afgeregeld op de hoeveelheid luisteraars die ze met hun programma's trekken. Het Amerikaanse leger heeft medewerkers van een basis in Monterey... aan de westkust de toegang tot de site van de Britse krant The Guardian ontzegd. Die site is geblokkeerd sinds de krant met het gelekte nieuws... over het afluisterprogramma Prism kwam via Edward Snowden de klokkenluider. Volgens de instantie die het internetverkeer in Amerika controleert... heeft het te maken met voorzorgsmaatregelen van netwerkhygiënische aard. Ook werd later bekend dat het niet alleen om wat, uh, op die basis in Monterey ging... maar dat het voor het hele Amerikaanse leger geldt. RTL 7 zet volgende week oud-voetballer Sjaak Zwart in het zonnetje... ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Mr. Ajax. En daarom maakte Raymond Bouwman de documentaire Ik voetbal, dus ik ben. We zien Zwart als bondscoach van de Out-Internationals... als trainingsbeest op het veldje bij Zeeburgia... en als enthousiaste spelverdeler bij Lucky Ajax. Voorafgaand aan de documentaire zendt RTL 7 de jubileumwedstrijd... voor de 75-jarige Zwart uit. Aan die wedstrijd doen veel oud- en huidige ajax hieden mee. Johan Cruijff is uh, van de partij, Rafael van der Vraat, Wim Jonk... Wesley Snijder, Frank de Boer, Dennis Bergkamp en Jari Liedmanen. Uit onderzoek blijkt dat de komende jaren... 12.000 studenten communicatie en journalistiek worden opgeleid terwijl dat daar maar voor uh, 2000 arbeidsplaatsen uh, plek is. Volgens een aantal bezorgde communicatiemedewerkers... worden dus 10.000 mensen klaargestoond... om in de kaartenbakken van het UWV te verdwijnen. Woordvoerder Arjan van Leeuwen van die bezorgde communicatiemedewerkers... vindt dat de opleidingen vooral hun zakelijke belangen in de gaten houden. Elke student betekent gewoon big business. Dus het zou voor een communicatieopleiding zonde zijn... om hun winkel te sluiten, uh, omdat ze daarmee heel veel inkomsten mislopen... Aan de andere kant, wat het onze maatschappij gaat kosten om mensen klaar te stomen voor werk wat er niet is, denk ik, is in de huidige tijd niet meer te verantwoorden. Erik van Schuyt is uh, Erik van Schaik heet hij is hoofddocent aan de opleiding journalistiek de Hogeschool Windersheim. Dat is in Zwolle. Meneer van Schuyt, Goedemiddag. Goedemiddag. U leidt te veel journalisten op. Nou, ik leid niet, uh, in ieder geval geen communicatie uh, mensen op. Uh, ik kan dus ook niet spreken voor de communicatieopleiding. En die nuancering wil ik wel even aanbrengen. Maar uh, u heeft in het nieuws net ook even het bericht van uh, Dagblad van het Noorden, hoog ontslagen. Kijk, ja. wat je ziet is een verschuiving in de arbeidsmarkt. De vaste banen gaan eruit. En we zien een, uh, wel degelijk nog een vraag naar journalisten, naar nieuws. Maar die verschuift bijvoorbeeld meer richting het web, online, social media. Dus niet zozeer bij die vaste grote nieuwsorganisaties die moeten bezuinigen. Hè. De omroepen, uh, de dagbladen. Uh, tijdschriften ook. Je ziet een verschuiving. Ze gaan met kleinere kernredacties werken en ze gaan meer met freelancers. Uh, oh. uh, maar, maar hij kent dus helemaal niet in het, in het verhaal van vandaag. Ja, zeker. Er gebeurt natuurlijk wat nodig. Hè. En uh, wat wij ook doen, is wij stellen ook uh, de zaken bij. Dus wij zeggen van joh, we gaan niet meer 350, tot 400 studenten elk jaar aannemen, zoals we het verleden deden. Nee, we begrenzen dat op nu 225. En we gaan die uh, studenten ook vooral bijbrengen hoe ze een goede freelance praktijk kunnen opzetten. Dus vanaf dag 1. ...gaan onze studenten een LinkedIn-profiel bijvoorbeeld aanmaken... Ja. ...en ze gaan netwerken en ze gaan leren pitchen. want dat is natuurlijk voor een heel groot deel van... Uh, ...straks ja. nog af. Om, omdat de, omdat een, vaste baan, een vaste baan in de journalistiek moeilijk is... Uh, uh, ja. ...en meer voor opleiden, online opleiden, zegt u ook. Nou, niet zozeer uh, alleen online, maar wel crossmediaal. Je moet natuurlijk wel weten dat je... ...ja, je kunt voor tijdschriften publiceren... ...maar je moet ook kijken hoe je dan je berichten... Uh, ...op een, een, een web of in de social media zet... ...hoe je uh, mensen, hoe je publiek aan je weet te binden om je volgers te creëren, allemaal dat soort zaken zijn natuurlijk ja, betrekkelijk nieuw, zou je kunnen zeggen. Opleidingen moeten daar, uh, daarop snel schakelen, dat gebeurt ook volop, ook bij de andere opleidingen journalistiek. En ook daar zet men wat tering naar de neering En gaat men meer selecteren, meer begrenzen. Om te zorgen dat je journalisten aflevert die zich kunnen onderscheiden. Die dus wel degelijk aan de bak kunnen komen. Omdat ze onderscheidende waarde krijgen. Is het probleem ook niet dat er allerlei andere nieuwe. Ja, soort semi-journalistieke opleidingen bij zijn gekomen? Je hebt die opleiding Media, Informatie ja. en Communicatie. Dat nou ja, lijkt een ik beetje kan op journalistiek. Daar ook niet voor, voor spreken. Je ziet wel in de onderzoeken zoals die recent nog zijn verschenen. Vorige week nog onder andere in Elsevier is dat onderzoek verschenen. Dat inderdaad bij mediastudies studies het wel lastiger is om, om daar echt uh, een, een goede baan uh, mee te vinden. En de erkende journalistieke opleiding ja, is ook niet makkelijk. Dat geeft ik onmiddellijk toe. En we hebben ook net eigenlijk uh, een enquête weer gehouden onder onze oud studenten, de alumni. En die zeggen van nou derde vindt binnen een half jaar wel een baan, maar daarmee is niet gezegd dat het allemaal in de journalistiek is. Nee, dat is bijvoorbeeld ook voor een deel in, in communicatie. Dus even teruggaan naar die communicatieopleidingen. Ja, die hebben vooral erg veel concurrentie van bijvoorbeeld journalisten of bedrijfskundigen of anderen die in communicatiefuncties terechtkomen. En de mensen die zelf in communicatie worden opgeleid, uh, ja, die, daardoor wordt de kans op werk ook wat, wat minder. Maar dan spreek ik dus even voor nou. de communicatieopleiding. En daar ben ik niet van. Dus dat wil ik wel nee, aantekenen. Uh, Oud-voorzitter van de NVJ Huub Elseman die zei ooit opleidingen zouden moeten zeggen tegen hun studenten. U kunt bij ons journalistiek studeren, maar u krijgt geen baan. Doet u dat in Zwolle ook? Nee hoor, nee, nee. Wij zeggen juist van begin vanaf dag 1, uh, als je al niet bezig bent, ga aan de slag. Ga bij een lokale omroep aan de slag. Uh, ga schrijven voor huis en huisbladen. Begin gewoon vast. En, en op het web kan alles. En je ziet ze ook binnenkomen bij ons, hoor. bloggers volop. Ze zijn al met tijdschriften bezig. Uh, en dat is de beste garantie ja. natuurlijk op een baan. Begin vast met je netwerk. Wacht niet tot je na vier of vijf jaar klaar bent. Nee, beginnen. Erik van Schuyck van de Hoogschool Windersheim. Uh, journalistiek uh, geven ze daar ook. Uh, was dat uit Zwolle? Dank u wel. Ja, Dag Dag. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles naar Blokken. Het Media Archief. IC Radio Tour de France. Morgen gaan de renners van start in de 100ste editie van de Tour. In 1978 bereikte de Tour de pensioengerechtigde leeftijd. En er was dus ook een jubileum. De Ronde van Frankrijk begon dat jaar met de proloog die in Leiden werd gereden. En Radio Tour de France begon toen zo. De Tour de Vanaf vandaag is Radio Tour de France 25 dagen achtereen in de lucht. Smiddags tussen 2 en 7 hoort u directe verslagen en nabeschouwingen. De gebeurtenissen in de Ronde van Frankrijk worden afgewisseld met popmuziek. Radio Tour de Behalve die vijf dagelijkse uren Radio Tour de France kunt u ook nog elke ochtend van 3 over 10 tot 6 over 10 luisteren naar Radio Tour de France. De etappe van vandaag hier is Hans Prakker. 110 renners, waaronder acht Nederlanders, beginnen vanmiddag in Leiden aan de 65ste ronde van Frankrijk. Een proloog van ruim 5 kilometer zal beslissen wie morgen in de eerste echte etappe in de gele trui zal mogen starten. Tijdritspecialisten als Hino, Maartens en Pollentier zijn mogelijke kandidaten voor het geel. Nederlands favoriet is de onbetwiste beste tijdrijder van dit wielerseizoen, Gerrie Kneteman, die u nu gaat uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit. De factoren zijn in wijze eenvoudig. Je moet gewoon zo hard aardig als dat je kent en uh, dan zie je wel wat voor tijd je uitkomt. En ik moet zeggen, nou, de, als de wedstrijd dan voorbij is, dan voel ik me eigenlijk de eerste vijf minuten zo verschrikkelijk slecht. Dus ik denk, nou ja, dat, dat gaat gewoon niet, in een slechte tijd geweest. Maar ik denk dat je dat wel moet hebben, omdat je gewoon steeds tegen je top aan moet hangen. Je moet eigenlijk over de top heen komen. En dat doet gewoon zeer, bij elke renner. Als je dan niet doorheen komt, en, uh, dan krijg je een slechte tijd. Als je mooi en makkelijk gereden hebt, dan heb je geen goede tijd gereden. Tot straks tussen 2 en 7. Dan zorgen Felix Meurders, Lex Harding, Ferry Maat, Jan van Veen... en Joost de Draaier voor pop op de pedalen in Radio ja, Zonder pijn geen overwinning, zei de Kneed. Jan Raas won die dag trouwens de proloog. Jammer was dat hij vanwege de weersomstandigheden... niet meetelde voor het eindklassement. Uiteindelijk werd die 65e editie gewonnen door Bernard Hino. Dit is Radio 1. En Nationaal hier is Doral Megens. PostNL heeft een akkoord bereikt met FNV-bondgenoten... en vertegenwoordigers van de actievoerende pakketbezorgers. Het potbedrijf had een conflict met die bezorgers... die als zelfstandige werken voor PostNL. Stakende chauffeurs protesteerden onder meer... tegen de nieuwe lagere tarieven voor de bezorging. Over de inhoud van het akkoord wordt later meer bekend. Vier Eerste Kamerleden hebben zich kandidaat gesteld... om voorzitter te worden van de Senaat. Het zijn oud-PVDA-minister Terhorst... PvdA-Eerste Kamerlid Marijke Lindhorst... VVD'er Ankie Broekers en Hans Franke van het CDA. De Eerste Kamer neemt dinsdag een beslissing. Eén van die vier wordt dan de opvolger van VVD'er De Graaf. En drie leidinggevenden van de politie in Rotterdam worden niet vervolgd... voor het afvuren van een fataal schot door een politieagent... tijdens de strandrellen in Hoek van Holland. De ouders van het 19-jarige slachtoffer hadden een klacht ingediend... bij het gerechtshof in Den Haag. In augustus 2009 braken op het strand van Hoek van Holland hevige rellen uit. Politieagenten losten waarschuwingsschoten. Eén kogel raakte de jongen uit Rotterdam en die overleed. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, hier is Wijnald Zwaan. Nou, goed nieuws over de A1. De A1 naar Amsterdam is weer vrijgegeven bij Muiden. De weg was een uur lang en drie kwartier dicht bij de vechtbrug bij Muiden... door een technische storing. De brug wilde niet naar beneden. Nou Daarachter is wel een verkeerschaos ontstaan. Vanuit Amersfoort nog 10 kilometer file tussen Blarikum en Muiden... De andere kant op, tussen Diemen-Noord en Muiden, 7 kilometer. Ja, en mensen zijn uh, gaan omrijden via allerlei wegen... die daar helemaal niet op berekend zijn. En uh, dat leidt tot uh, files in de wijde omgeving van Muiden. Maar ook al vanuit Hilversum op de N236, Er staat voor Weesp 6 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Paul van der Lucht. Hij is algemeen directeur van RTV Utrecht. En Jurie Albrecht, directeur van het debatcentrum de Bali. Die stond volgens mij in die file. Hè? Die files, ja. En dat omrijden en zo ook. Oh, ik ken het helemaal. Die ja. bericht klopt. Ja. Je komt net hijgend uh, binnen. Ja. Uh, Paul was er net uh, al even. Dus, maar we, daarom hebben we het eerste deel even geskipt. En we gaan nu uh, gewoon beginnen met het uh, echte Mediaforum. Um, ja, we hoorden net dat bericht. Hè, dat uh, communicatiedeskundigen en journalisten. daar worden te veel van opgeleid. Volgens allerlei bezorgde mensen. Het onderzoek blijkt dat er tot 2016 12.000 journalisten worden opgeleid op hbo-communicatie- en journalistieke opleidingen... terwijl er maar plek is voor 2000. De opleidingen steken nog steeds hun hoofd in het zand, zeggen die kritische mensen. Juri Albrecht, ben je het daarmee eens? Nou ja en nee, ik denk dat die opleidingen, uh, dat hoorden we ook net, hè? die meneer van Windersheim zeggen, die, die ziet dat ook allebei wel. Uh, natuurlijk, het is natuurlijk een belachelijk systeem dat je beloond wordt met hoe meer mensen je aflevert, hoe meer. Uh, dat is in heel Nederland zo, dat is een output systeem wat een rare beloningssysteem is, dus daar is echt wel wat mis. Maar ja, wat moet je anders als hogeschool, want op die manier word je beloond. Hè? Dus daar kweken we natuurlijk werkloosheid en dat is heel triest, want dat zijn mensen hun leven en hun dromen en hun toekomst, dus dat is, uh, dat is niet zo best. Aan de andere kant, um, er is natuurlijk nog net zoveel behoefte aan nieuws en duiding en graafwerk als er was. Ik bedoel, het is nu natuurlijk niet, niet opeens dat als er minder journalisten zijn. dat er opeens minder uh, woningcorporaties. Uh, of fraude. Uh, die rare dingen doen met hun salarissen. dat er minder fraude en, en misstanden in het land zijn. Dus ik bedoel, voor de samenleving, die, die journalisten hebben we wel nodig. Ja. En ik bedoel, dan kan je je afvragen. Um, ja, er is het niet meer een heel banenstelsel voor ze dan zou ik me bijvoorbeeld afvragen, is dit nou wel echt het moment... om de publieke omroep in elkaar te gaan trappen als politiek? Jongens, we hebben dit maatschappelijk wel nodig. Ja, hè? Dus ja, daar, daar is houden we het even mee denk ik, met het laatste. Daar ben ik het hartstikke mee eens. Ja. Maar, maar even, want die man die zegt dus van... Uh, want eigenlijk zeg jij dat ook, Jury. er zijn journalisten nodig... maar je moet misschien gewoon voor jezelf gaan beginnen... en je eigen bedrijf dan uh, maar opzetten. Ja, nou, ik vind, ten eerste is het niet alleen de verantwoordelijkheid van die opleidingen. Er is natuurlijk ook een vraag naar die opleidingen. En ik denk dat je als student ook even achter je oren moet krabben... voordat je een opleiding begint, van heb ik dan nog wel een beetje kans op op een redelijke boterham de afloop. Dus die verantwoordelijkheid ligt zeker ook bij de studenten. En uh, verder ben ik het natuurlijk helemaal met Jury eens dat er uh, eigenlijk geen journalisten genoeg kunnen zijn in deze ingewikkelde maatschappij, die die maatschappij voor de nou, kijkers, luisteraars, lezers, uh, ja. webgebruikers duiden, en die uh, ons toch een klein beetje vertellen wat er uh, in deze complexe samenleving aan de hand is. Ja. Maar dat is allemaal zo, maar goed, je moet er wel geld mee verdienen. En die, die, die, die, nou ja, de, de, wat je krijgt, fotografen klagen erover, wat je krijgt voor een foto, wat je als uh, nou, stukje schrijft. Ja, maar dat is, bedoel, dat is dat al het allemaal al, terug. Het komt allemaal terug. Het is overal lastig. Volgens mij moet je nu ook geen stukken door willen worden. Of, uh, ja, het maar is... de journalistiek is meer dan we hebben en een crisis. Dat is waar natuurlijk. Ja, en natuurlijk alle publieke middelen worden afgesneden. Precies. En bovendien aan de andere kant, kijk bedrijven als Facebook en Google en zo. Uh, uh, Google haalt honderden miljoenen advertentiegeld op, uh, miljarden waarschijnlijk wereldwijd. En die gingen vroeger waren dat de ja. achterkant van de krant. dus natuurlijk de advertentietjes. Nou denkt de politiek dat de ster wel meer kan gaan verdienen en zo. Maar hou ah, nu eens, dat gaat, dat dat gaat, het gaat gewoon gebeuren. naar, de, naar het bedrijf. Dus er is in de journalistiek... Echt iets dubbel's aan de hand, en daarom uh, en journalistiek is een noodzakelijke voorwaarde ja, voor een de de democratische samenleving. Dus daar moeten we met z'n allen wel eens even over na gaan denken. Er is een, een soort omslag, verdien... omslagpunt en de, de, de, de politiek hinkt daar achteraan. Het omslagpunt is inderdaad dat de geldstromen hele andere kanten op zijn gegaan. Hè. Uh, uh, Google ja. uh, zoekmachines uh, uh, en zo verder die wel dan... wel nieuws, trouwens die wel van alles doen met nieuws. Ja, dat, die, uh, die, ja, liefde, met jouw nieuws, nieuws, die stroop, precies, die stroop, precies, Ja, want jij krijgt ja. niet betaald ja. voor die nee, Precies. De, want, de, want de primaire de primaire bron krijgt zelfde betaald, hè? dus het is uh, Google nou, en dat soort... Uh, vroeger adverteer je een krant en die krant ja, gebruikt dat geld dan... Om nieuws, journalistiek te, om te maken, te maken. Ja, niet alleen te distribueren, maar ook te maken. Nou, dat nieuws maken, dat wordt steeds minder... want het wordt eindeloos gekopieerd via, uh, via het web... Er is dus een omslagpunt aan de gang dat mensen niet meer gewend zijn om te betalen voor het nieuws. En mensen dus ook niet meer willen betalen voor komt het nieuws. Dat komt ook omdat uitgeverijen alles gratis uh, aangeboden hebben hoor. Dus ik bedoel, ondertussen uh, weet niemand meer dat het geld kost om het te maken, nou, natuurlijk. Precies. Maar... En tegelijkertijd uh, is de overheid bezig om de, de nieuwsbronnen. die dan met publiek geld gefinancierd worden. bijvoorbeeld de publieke omroep, zowel landelijk als regionaal. om daar de geldkraan dicht te draaien. Dus het leed komt van twee kanten. Terwijl de overheid juist nu zou moeten zeggen: van, oh, wij zien wat er in de markt gebeurt. Wij vinden voor. Voor een goed functioneren van de democratie ja. een journalistiek ongelooflijk belangrijk en wij gaan in ieder geval niet die geld gaan draaien. Ja. Blijft natuurlijk wel een feit dat het wel belangrijk is om je tijdens je opleiding al te realiseren dat je het zelf zou moeten doen, ja. maar die, journali die journalist is in de samenleving net zo nodig als tien jaar geleden of ja. ja. als, als vorig jaar. Um, en die opleidingen kunnen denk ik wel meer doen aan, aan, aan dat aanleren. Dat je zelf ook een zzp'ertje ja. bent in je eigen... Ja. Ja. Aan maar de dat, andere maar kant, dat je moet dus eens wel een Je moet die. niet denken dat ja. eenlingetjes een substituut zijn... voor georganiseerde redacties zoals Argos of uh, Vrij Nederland... of zo die dingen uitzoeken. Ja. Dat kan een eenling meestal niet. Nee, daar mis hij de competenties voor... Dan. Um, vanaf morgen is het weer feest voor wielenfanaten. Voor de honderdste keer zal uh, morgen de ronde van Frankrijk beginnen op Corsica. Voor de echte liefhebbers kan de televisie vanavond al aan... want om half negen trapt RTL af met Tour du Jour, met Wilfred Gené. NOS volgt morgen met uh, de avondetappen en Mart Smeets. Uh, Paul krijgt sterk het idee dat het ook uh, dit jaar toch ietsje minder leeft. In ieder geval in de aanloop. Ja, nou, ik, ik, ik ben zelf een, een, een, een nogal chauvinistische sportkijker. Dus op het moment dat er een Nederlander vooraan gaat fietsen... dan word ik pas wakker. Die avondprogramma's die vind ik sowieso dodelijk oninteressant. Zeven dus 17 dus, Nederlanders mee, geloof ik. Hè? Dus... Ja, nee, goed. Ik ken, ik ken dan één naam. Want ik ben niet zo'n zo zo wielige-expert. Ik stap zelf wel eens op een fietsje, maar dan houdt alles mee op. Dus ja, voor mij is het uh, sowieso... Uh, de laatste keer dat ik heel geboeid naar de Tour de France zat te kijken... was toen, uh, toen Rasmus uh, op de eerste plaats reed. En hij uit de Tour werd genomen... En daarna heb ik het eigenlijk niet meer zo gevolgd. Nee. Wel die dopingverhalen natuurlijk. Ja. Ja, ja, goed. En die avondprogramma's, dat is gewoon op te verre niks te doen. Dus ik ben benieuwd hoe Mart Smeet zich gaat opstellen. Is in, het feestje bedorven door de, door de dopingschandalen intussen? Ja, ik vind het werk bizar dat we daar nou nog weer Maart Smeets krijgen voorgeschoten. Met hetzelfde geleuter als de afgelopen decennia. Het is toch onvoorstelbaar dat zeg maar, het blijkt allemaal één groot PR-circus geweest te zijn. Waar de kijker bedrogen wordt. Wat aan elkaar hangt van doping en, uh, en, en hoe noem je dat, reclamebelangen. En in dat circus draait dan de hele publieke omroep. een heel LTR wil dagelijks mee. En dan komt er van, dat, van die journalistieke hoogstandjes als... Wat ging er door je heen bij de finish? Nou, ik heb me helemaal schoenpjes getrapt. Ja, een beetje bij heigen, joh. Jonger, ik vind, ik vind, uh, ah, Het is toch nieuw te het heeft filmen? Het heeft wel, nee, maar het is ook iets <coughs> meer. Uh, bijvoorbeeld, de NOS gaat uh, uh, embedded hè, bij de Belkin-ploeg. Tegenwoordig heet dat. Die mogen ja, daar. Dat hebben we dus over PR, hè. we noemen het nu alweer Belkin-ploeg. Dat was de Rabo-ploeg. Het is nog okay. steeds één grote ja, PR-show. Het heet, het heet dat die, dat, Ja, die ja, ploeg zo heet, hij, die. Ja, heet Maar goed, ze, ze hebben <laughs> een verslag van Studio Sport. Die mag daar dus uh, de, tijdens de tour. Overal meekijken. En daar komt een mooie documentaire over. Nou ja, dat is toch wel. Dat hebben we nou, niet maar zo vaak wat gaat he, dat maar is wat Gaat toch dat nou opleveren? Kom, zeg, dat is toch de volgende rat voor de ogen van de kijker? Alsof die 24-7. Uh, al die ploegleden daar kan controleren wat die achter het, uh, in, in het wc aan het doen zijn. Dat ja. is toch, toch schijnverhaal over embedded? Nou, heet het alsof het het ja. front in Afghanistan ja. is. Zeg. Ja, dat maak ik ervan. Uh, okay. <laughs> nee, maar dat noemen zij ook zo. Ja. Nee, maar, het, maar dat is toch ook zo? Het is toch mooi dat zo'n ploeg zich openstelt en dat daar dan iemand uh, ook echt. Ik bedoel, Kees Jonkind gaat dat maken, die, daar, daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken. Ja, die dat ik ook die wel. laat zich niet voor een PR-campagne. Maar Alleen al dat jij nu een paar keer het woord Belkin uh, roept, dat is natuurlijk fantastisch publiciteit van die mensen... Ik bedoel, die, uh, die hebben de komende drie weken, de, de, die, die zit op rozen. Ja. Hartstikke goed. En nog wat anders Paul. In jouw eigen stad, Utrecht, zit uh, RTL met het programma. Ja. Tour de Joude. Die hebben een grote tent op de Mariaplaats. Ja. Maar ik begrijp dat Utrecht daar dik aan meebetaalt. Ja, dat klopt. Ja. Want ze willen de Tourstart organiseren. Ja, zeker ja. Dat is nog wel een hele discussie bij ons in de stad. Want de gemeente heeft daar dan 5 miljoen voor beschikbaar gesteld. Op voorwaarde dat het bedrijfsleven ook 5 miljoen beschikbaar staat. Ja. Nou goed, dan zal ik je geef ik je op een briefje dat straks ergens in september wordt gezegd van nou, we gaan het doen. Ja, die 5 miljoen van het bedrijfsleven, die hebben we nog niet helemaal, maar dat komt wel goed. Nou, ik geef je op een briefje. Dat gaat niet goed komen en de gemeente draait over een jaar of wat gewoon ook weer voor die vijf miljoen op. En die gaat dat zoeken op de begroting van de lokale omroep waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar goed, dan moeten we voor die tijd <lacht> we moeten dit bandje maar even bewaren. Dat kunnen we dan nou, straks tijdens eh, een nou, gemeenteraadsvergadering afspelen. Nou, ik hoor het al. Eh, we, we, goed, morgen trouwens uh, gaat het allemaal beginnen, ook hier op Radio 1, want dan is een radio Tour de Frans. Echt een fantastisch programma. Jo, uh, het was al de halve ochtend op Radio 1. Ik word er, ja, ja, de proloog ja, is ja. net begonnen. Ja, ja dat klopt. Hey, maar ja. morgen echt Radio Tour de France ook. Uh, nog eventjes over uh, Zuid-Afrika. Uh, dat land houdt de adem in. Hoe lang houdt hun geliefde Madiba het nog vol? De familie is alle media-aandacht meer dan bui. Uh, de oudste dochter van Nelson Mandela... die liet zich uit in felle bewonderingen. Ze vergeleek de journalisten met aanschieren die aan het wachten zijn totdat de leeuw zijn prooi heeft verslonden. Julia Albrecht terecht. Nou, dat vind ik toch wel... Ja, uh, wat is, waar is dat nou voor nodig? Die, die, die, die, dat vind ik toch uh, echt wel minnetjes. Dat moet, moet ze toch snappen. Daar ik, gaat ze straks ook ja, op kesje uh, uh, trouwens. Op alles wat er het is, nu het gebeurt. Is, Maar de hele familie maakt er ontzettende ruzie over: de hele laderschap, Mondela. Een kleinzoon klein die dit tegen de andere. En wie dat mag uitbuiten ja. en wie de, de inkomsten daarvan en zo. Ik kan me heel goed voorstellen dat het ontzettend vervelend is dat er hele camerabatterijen voor je deur staan en zo. En het is natuurlijk ook helemaal emotioneel. En de pers moet zich ook blijven afvragen of je niet zo nu dan over grenzen Heen gaat en dat moet je ook niet doen, natuurlijk. Dat moeten wij niet doen. Maar dit vind ik toch wel een beetje de limit hoor. Ja, ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, straks kun je inderdaad Mandela koffiemokken kopen. Uh, <lacht> dus, we, ja, dat gaat, dit gaat helemaal nergens over. Die man is altijd al nieuws geweest, is, uh, is de god van het continent, ligt op sterven. Het is logisch uh, dat daar uh, enorm veel aandacht uh, voor is. Dan moet mevrouw zich, uh, zich niet zo uitlaten. Maar ja, aan de andere kant moet je zeggen, als er dan weer veertig satellietwagentjes voor het, voor het ziekenhuis staan om te wachten tot er niks gebeurt of ja. dat hij zijn laatste adem uitblaast, daar hebben we het hier al eens eerder over gehad. Dat lijkt me ook de Misschien moeten ze dan heeft. toch ook even ergens anders gewoon, iets zeggen of een persconferentie geven. Of weet je, dan, dan je kan het ook wat. Er wat, wat, is dus niks, dus men staat daar te dringen. Ja. En inderdaad, journalisten gaan soms te ver. Ik bedoel, die keer dat er een jongetje gebeld werd in Tripoli. Hè, omdat het vliegtuig werd neergestort. die zelf nog niet wist dat hij dat wees was. en de journalist al wel. Ja. Nou, dan moet je als journalistiek natuurlijk wel afvragen. hoe ver je aan ja. het gaan bent, absoluut. En dan, kan, dan kunnen je best mensen hun, hun, hun lenzen door de voordeur geduwd hebben of zo. Weet je, dat, hè, dat is natuurlijk ook heel vervelend. Nou. Maar. Um, uh, ja kom uh, nou, het is, dit, dit, dit is, is een van de meest inspirerende mensen op dit moment in leven. Het is natuurlijk gewoon nieuws. Ja. Ja. Want we ja. hoorden net die camera van de EP... Die, die staat daar elke dag weer beelden te ja. maken. Die worden ook ja. weer verkocht aan allerlei organisaties. Maar ja, het is elke keer hetzelfde. Ja. He? Dat is eigenlijk niks. Nee. Precies. Nee. Nee. Nee. Nou, dat is natuurlijk ook de gekte van het mediacircus. Dat is ook zo. Maar eigenlijk. goed, het is kennelijk wel commercie. waardoor Je kan het verkopen en uh, anderen zenden het weer uit... en er wordt weer reclame omheen verkocht. Dus ja. op die manier houdt het circus zichzelf ook in stand. Ja, nog één ding wil ik jullie even voorleggen. Dat is waar we uh, aan het begin uh, mee... Uh, in het Mediajournal hebben we dat bericht gegeven in, in uh, Drenthe, hè, de uh, dagblad van het Noorden daar. Ja, daar ga ik weer. Dat allerlei uh, journalisten boven het ja. zijn... Door, niet door de uitgever bevestigd, maar uh, RTV Drenthe weet het ah, dat uh, gaat nu gebeuren. te melden. De Telegraaf gaat ook stoppen met dat, uh, met dat dichtbij... Uh, dat gaat gebeuren, want er kan geen geld meer verdiend worden. Die regionale journalistiek, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... die staat vreselijk ja, onder druk. En dat is een druk, groot gevaar voor is, onze democratie. Want absoluut. De, want, want de bestuurslagen, wethouders, gedeputeerde staten... hebben dus enorme invloed, enorme budgetten. En wie... Controleert dat. Nee. En het is maar en langzaam kruipt het omhoog, hoor. Want dat omvallen gaat ook landelijk gebeuren. Maar het gaat heel erg snel op het dit moment. Vijf voor twaalf voor de kwaliteitspers in Nederland en ook buiten Nederland. De Washington Post en de Guardian hebben het ook ongelooflijk moeilijk. Dus. En het lijkt niet dat het publiek in, uh, onmiddellijk in, in uh, dat allemaal zich, zich beseft misschien of zo? Uh, nee joh, we hadden nee. in de balie hadden we, hadden we de Kamerleden uh, te gast. die ja, twee over weken geleden toch? Ja, het op, het media het mediadebat. En die zitten dan rustig te zeggen, nee we gaan eerst de publieke omroep bekijken. Wij zeggen van jongens, misschien moeten jullie dat in samenhang, in moet je in dat samenhang doen. met het hele medialandschap, met het internet, met nee, nee, nee, eerst de publieke omroep. En dan misschien later in het jaar. Ja. En, ik bedoel, en het is toch toch 1990 En is. de tijd is toch <laughs> rijp voor dat plan van die regionale omroepen, voor die regionale mediacentra, waarin je de journalist, is niet bundelt en ook voorziet van redelijke funding. Ja. En vanuit vanuit zo'n regionaal mediacentrum. Maar, dat, maar daar zou dan die regionale kranten ook in mee moeten doen. Ja, natuurlijk doen, dus. moeten die kranten daarin ja. meedoen. Maar dat is ook, als die kranten er niet in meedoen, dan gaan ze allemaal stuk voor stuk gaan ze, uh, naar de donder. Integrale visie, graag van de staatssecretaris, meneer Dekker. Ook op andere terreinen. Ja, maar, maar ook een vooral beetje, op in het ja. Mederlandse gebedrijf over, maar ja, op andere dagen. Ja, ik bedoel, hij, hij zet <laughs> een goede stap door landelijke en regionale publieke omroep een klein beetje bij elkaar te schuiven en daarvan te zeggen van doen jullie het nou samen? Dat is goed, maar betrek alsjeblieft ook die commerciële partijen erbij. Goed, duidelijk. Dank dat jullie hier waren. En de, snel terug ja, de fil in. fijne fijne filin. Jullie in. <laughs> en Paal van der Lucht waren dat met z'n tweeën. Dankjewel. Dit is Radio 1: Lunch. We gaan een Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Wouter Zorg, 30 jaar uit Zaandam. Hij is de laatste kandidaat. Uh, je kan mij verstaan, hè? Jazeker, ja hoor. Okay. <laughs> ja, het is nog steeds uh, huilen met de pet op. Maar ja, uh, we moeten door, we moeten door. Uh, Wouter, uh, je werkt bij de Raad van State. Klopt, ja. Wat, uh, wat doe je daar precies? Ja, ik werk daar als jurist, dus dan ondersteun je de rechters, zeg maar. Bereid je het een en ander voor. Probeer je zo gestructureerd mogelijk zaken aan te leveren. Zodat die mensen zo goed mogelijk geïnformeerd zo'n uitspraak kunnen doen. Ja, Oké. Okay. Nou, dat is dat dus. Uh, gestructureerd ben je. Uh, dat is ook handig voor deze quiz, want je moet alles netjes op een rij zetten. 99 punten, dat is nog wel even een uitdaging. De ja, hoogste score tot nu toe. Uh, daar moet je overheen als je wil winnen. Komt-ie? De Nationale Nieuwsquiz. 5,5 miljoen jongeren onder de 25 hebben geen baan. Vooral in het zuiden van Europa zitten veel jongeren thuis. In sommige landen zelfs meer dan de helft. Voor hen komt nu een pot met geld en de belofte om in die landen de arbeidsmarkt te hervormen. Nederlandse werklozen, die worden er niet mee geholpen. En dat is terecht, vindt premier Rutte. Ik zeer terecht. Uh, die landen hebben grote problemen, dus daar moeten we echt helpen. Volgende week komen de regeringsleiders opnieuw bij elkaar om de aanpak van de jeugdwerkloosheid verder uit te brengen. Ja, er wordt vaak geklaagd over oeverloze vergaderingen in Brussel... maar deze week werden er volop besluiten genomen... over de bankunie, over de landbouw, over de meerjarenbegroting van de EU... en gisteravond werd geld vrijgemaakt... om de alsmaar stijgende jeugdwerkloosheid in Europa tegen te gaan. Vraag 1. Hoeveel geld hebben de regeringsleiders hiervoor uitgetrokken? Volgens mij was dat 8 miljard. En dat is goed. In 2014 en 2015 kunnen de landen beschikken over die 8 miljard. Het geld kan worden gebruikt voor scholing of om gesubsidieerde banen te scheppen. Vraag 2. Niet alle regio's van de EU mogen de miljarden gebruiken. Het is alleen bedoeld voor de regio's waar de werkloosheid hoog is. De vraag is, hoger dan hoeveel procent? Um, 30 procent. Het is uh, 25 procent. Het gaat dus om met name de Zuid-Europese landen... Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. Nederland kan dus geen gebruik maken van het geld. Hier is maar, maar, 10,6 procent van de jongeren werkloos. Maar voor Nederlandse begrip is dat behoorlijk veel. Vraag 3 is de kop uit de krant, die lees ik voor. Dit past niet bij een welvaartsstaat. Dit past niet bij een welvaartsstaat. Gaat dit over? 1. De stakingen door freelancebezorgers van Post.nl, die vinden dat ze te weinig betaald krijgen en te weinig zekerheid hebben? 2. De herkeuring van alle waajongers die staatssecretaris Kleinsma heeft aangekondigd, waardoor velen gekort zullen worden op hun uitkering? Of 3. Protesten tegen de invoering van de Amerikaanse immigratiewet, die ertoe zal leiden dat er meer buitenlanders in Amerika kunnen komen werken. Dit past niet bij een welvaartsstaat. Nou, dan moet ik gokken en ik zou zeggen optie 1. De staking bij PostNL is goed. deel van de bezorgers van uh, die uh, club, het zijn vaak ZZP'ers zijn kwetsbaar uh, als ze ziek worden of als PostNL, zoals nu de tarieven verlaagd. Als was een kop uit trouw trouwens. Vraag 4, de stakingen bij PostNL beginnen pijn te doen. Webwinkels krijgen hun bestellingen niet meer bezorgd... en gemaakte eindexamens zijn kwijtgeraakt. In steeds meer plaatsen wordt gestaakt. Maar in welke plaats begon die staking eigenlijk? Uh, volgens mij was dat Amsterdam... Dat is goed, ja. Overigens, uh, Teletext meldt dat PostNL... intussen een akkoord heeft bereikt met de Stakers. Dus we mogen hopen dat dat dan voorbij is... en dat ze gewoon weer onze straten binnenrijden met hun busjes. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het roemert om. Geen lastenverhogingen meer voor burgers en bedrijven. Geen belastingverhoging meer. En om toch ervoor te zorgen dat we niet alles naar de toekomst verschuiven... ga iets aan die staatsschuld doen. Wie is deze man? Nou, ik ken hem niet. Ik denk windjes. Denkt Wintjes, en dat is goed gedacht. De voorman van de werkgeversclub VNO-NCW riep het kabinet om, op om de genationaliseerde banken. Zoals bijvoorbeeld ABN Amro en SNS te verkopen. Om zo nieuwe lastenverzwaringen te voorkomen. Vraag 6 in Politiek Den Haag kreeg Wintjes amper steun met zijn oproep om het zogeheten tafelzilver te verkopen. Wie zei dat hij niet van plan was om doldwaze dagen te organiseren? Dat weet ik niet, maar ik denk Dijsselbloem. Ja. Oh, dat is wel goed. <laughs> nee, maar je bent gewoon een goede gokker. Ja, blijkbaar. Uh, minister van Financiën, ja, hij, heeft dat, hij heeft dat gezegd. Hij denkt er niet aan om dat, om dat te gaan doen allemaal. Dan de laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuwsaanbod. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Dus geen persoon, maar een onderwerp. En als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn kaas heeft de neiging weg te lopen. Drie. Ik ben trots, maar niet onafhankelijk. 2. Napoleon is mijn beroemdste zoon. 1. Morgen start de Tour de France op mijn grondgebied. Ach, ja, stop. <laughs> ja. ja, Frankrijk. Ja, dat is ja. goed. Ja. Die kaas uh, waar het over ging, dat vond ik een intrigerend verhaal. Uh, die laat men zo lang rijpen dat er maden in zitten. En dan zie je hem dus inderdaad uh, letterlijk lopen. Corsica um, um, uh, nou ja, heeft natuurlijk lange onafhankelijkheidsstrijd ook uh, gevoerd. En um, ja, Napoleon is er geboren ooit. Corsica uh, zochten we in verband met de start van de Tour natuurlijk. Je komt op, um, even kijken, zes. En dat betekent dat er zometeen zeventien goed moeten zijn om nog winnaar te worden. Het kan wel in de tijd die we hebben. Dus we gaan het gewoon proberen.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 Vandaag luidt de stelling. Alle wajongens moeten herkeurd worden. Als het aan staatssecretaris Kleinsma ligt... dan krijgen er straks veel minder jongen gehandicapt een jong uitkering. Iedereen die nu in die waarjong zit, die wordt herkeurd. Wie ondanks zijn beperking toch geschikt is om te werken... krijgt in het vervolg een bijstandsuitkering en begeleiding naar nieuw werk. De stelling. Alle wajongens moeten herkeurd worden. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Ja, we krijgen zo de ontknoping van de nationale Nieuwsquiz van deze week. Wordt het Albert Schuurman met zijn 99 punten? Of de kandidaat van vandaag, Wouter Zorg uit Zaandam? Maar dan moet hij er dus wel 17 goed hebben. We gaan het meemaken zometeen in deel 2 van de quiz. Nu... The cowing crows So she said what's the problem? Accounting crows en Accidentally in Love. Over kraaien gesproken, valse kraaien. Um, ja, we gaan het doen uh, nu met Wouter. Wouter Zorg, 30 jaar uit Zandam. Hij moet het dus die goed hebben. Want dan komt hij over de um, uh, 99 punten heen die er nu staan als hoogste score. Ik stel de vraag: uh, dan graag het antwoord uh, of pas. Maar je moet de vraag helemaal laten stellen. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbiz. De Reclamecodecommissie heeft een klacht van SGP-jongeren over welke site terzijde geschoven. A second life. Goed, de VS hebben handelsvoorverdelen voor welk land voorlopig opgeschort? wegens zorgen om arbeidsomstandigheden. Pas. Dat is Bangladesh. Volgens welk instituut is het Nederlandse begrotingstekort van dit jaar toch minder dan 3%? CBS. Goed, de bezittingen van welke Nederlandse schrijver leveren er ruim 1,5 ton op? Jan Kramer. Is goede minister van welk land, heeft per ongeluk Nelson Mandela doodverklaard? Weet ik niet, pas. Australië. 18 gemeenten hebben bij minister Opstel de plan ingediend... voor de teelt van welk gewas? Wiet. Dat is goed. De Duitse inlichtingendienst hoeft van de rechter een dossier over Eichmann... niet te geven aan welke krant? Beeld. Goed. Hoeveel misdrijven worden de verdachten van de aanslag in Boston ten laste gelegd? Vier. 30. De politie wordt niet vervolgd voor de rol in de strandrellen bij welke plaats? Zoek van Holland. Dat is goed. Het lichaam van welke anonieme persoon is opnieuw opgegraven door, voor DNA-onderzoek? Ja, pas. Me. Het hulmeisje. Mm -hmm. De politie en het OM hebben een chemiebedrijf in welke plaats doorzocht? Pas. Oosterhout, in welk land wordt mogelijk een IVF-bevruchting met drie donoren mogelijk? Pas. Groot-Brittannië, op een schoolkamp in welke plaats hebben dieven 22 tenten leeggeroofd? Weet ik ook niet. Dat in Meersen. De commissie onder leiding van wie wil dat banken inzichtelijke producten aanbieden? Wijfels. Dat is goed. Wie is de columnist die vandaag zijn duizendste column in de Volkskrant schreef? Grunberg. Goed. Hoe heet de overleden popster, die volgens zijn zoon bang was voor concertorganisator AEG? Michael Jackson. Dat is goed. Een gezin uit welke stad verhuist vanwege straatterreur van Marokko? Utrecht? Amsterdam is dat. Ja. Ja. De vraag is, uh, zijn het er <laughs> 17? Nee nee. Nee, nee. nee, je moest er vaak passen. En ja. Ja, met de korsika, dat had je gewoon eerder de. Ja, dat moeten... klopt. Ja, ja. zeker. Jammer. Um, goed. Uh, 9 waren er goed uiteindelijk. Dus dan uh, komen we op 54. Ja. Nou ja, aardig. Maar niet, maar niet genoeg voor de winst. Je krijgt van onze kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis terug. Dank je wel. En dan is de winnaar dus van deze week Albert Schuurman. Goedemiddag, Albert. Dag, Jorgen. En hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Je bent de nieuwskenner van deze week. 300 euro komt jouw kant op. Moest mogelijk, hè? Ja, nou ja, je hebt het gewoon goed gedaan. <laughs> Heb je er al een mooie bestemming voor? Ja, helemaal. Ja. Mogen we het weten? Ja, dat mag je weten. Ik ben een vervoed meubelmaker. En ik ga een watergekoelde slijpmachine kopen. Oké, okay, nou veel plezier ermee. En als je mee aan het slijpen gaat, denk aan ons. En ja, gefeliciteerd ja, nog een keer. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur vanuit Eindhoven. Vrijdagmiddag laat. Uri Rozentaal, oud-minister Buitenlandse Zaken, over Nederland als innovatieland en moderne diplomatie. Nederland zit in een enorm concurrerende wereldeconomie. Taalkunstenaar Wim Daniels is gastrecensent. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Dit is echt jaren 50, vorige eeuw-retoriek. Veel satire. Googelt het maar eens, hè? Laurentien en houten been hup. 26.000 hits. Kom langs in het Fietheijn E-complex in Eindhoven van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.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 Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Klanten van ABN AMRO met een betaalpakket ontvangen 20% korting op een doorlopende reisverzekering. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Kijk op abnamro.nl. reis De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, weten dat veilig rijden ook goed is voor de portemonnee. We krijgen ook korting voor schadevrij rijden. Maar nu gaat de ANWB Autoverzekering nog een stapje verder. Met meer dan 12 schadevrije jaren krijgen we 10% extra korting. Kies daarom net als wij voor de ANWB Autoverzekering. Nu met 10% extra korting voor veilige rijders. Ga naar anwb.nl slash autoverzekering.